Uh, mochten we assistentie nodig hebben, dan uh, even via de porto en uh, het is uh, geregeld. Wat dat betreft is, uh, ben ik heel blij met de samenwerking. We hebben ook samenwerking op andere gebieden. We werken ook samen uh, met de uh, politie uh, met projecten. En we denken aan uh, fietsen in het winkelgebied. Dat uh, doen we ook samen met de politie. We hebben uh, samen met, met de politie met het strandteam... Uh, doen we ook uh, samenwerking met de politie, met waslopen uh, ja, en honden op het strand. Uh, ja, wat dat betreft uh, loopt het uh, vrij goed. Oké, okay, nou in ieder geval lijkt het me best een heel afwisselend beroep. Ook wel leuk natuurlijk. Mensen zijn vriendelijk, mensen willen dingen weten. Uh, je moet natuurlijk heel veel weten waar is de ijssalon, waar is het NS-station. Heeft u nog medewerkers nodig? Uh, nou... We kunnen altijd wel uh, mensen gebruiken, maar gezien de tijd en, en de situatie waar, waarin we zitten. Uh, ja, we zitten uh, iedereen weet we zitten in een crisis. Uh, elke gemeente moet bezuinigen. Dus dat, uh, dat is een probleem. Uh, uh, ja, uh, wat dat betreft, uh, zou het, wat mij betreft, zou het, uh, meer kunnen. Maar kijk, hoe meer mensen, hoe, hoe meer zaken we kunnen handhaven. Als er mensen zijn die zeggen, nou dat vind ik nou leuk, daar wil ik meer informatie over hebben. Waar moeten ze weten? Uh, in ieder geval kunnen ze uh, via in internet uh, informatie gedaan halen. Mochten ze inhoudelijke vragen hebben, oh, vooral over het vak. Dan kunnen ze altijd bellen naar de gemeente en vragen ze naar de handhaving. En... Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5 en in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Gert Kluik met het NOS Journaal. De economische vooruitzichten van Nederland zijn onzeker. Dat zei minister De Jager bij het aanbieden van de miljoenennota aan de Tweede Kamer. Europa is nog niet uit de crisis. En omdat de Nederlandse economie nauw is verweven met de Europese... Nederland ook niet al dus de jager. Daar komt nog bij dat de bezuinigingen die vandaag zijn gepresenteerd waarschijnlijk worden aangepast door het volgende kabinet. Veel maatregelen uit de miljoenennota waren al bekend, zoals de ruim 3 miljard euro aan bezuinigingen. De gezondheidszorg wordt duurder. Niet alleen gaat de zorgpremie met zo'n 100 euro omhoog, ook stijgt het eigen risico. In twee jaar tijd met mogelijk 50 euro. Verder komt er volgend jaar zeker 200 kilometer aan nieuwe snelwegen bij. Eerder zei de koningin in haar troonrede dat een harmonieuze samenleving is gebouwd op respect, verdraagzaamheid en wellevendheid. De koningin benadrukte dat de gevolgen van de economische crisis lang merkbaar zullen zijn. De traditionele rijtoer werd opgeschrikt doordat een man een vaccinelichtjeshouder tegen de gouden koets aangooide. De dader in Winterswijker kon meteen worden aangehouden. Hij heeft een psychiatrisch verleden en maakt volgens de politie een verwarde indruk. De Italiaanse bank. Italiaanse Justitie is een onderzoek begonnen naar de twee topmannen van de Bank van het Vaticaan. Ze worden verdacht van witwaspraktijken. Justitie heeft ook een rekening van de bank bevroren waar 23 miljoen euro op staat. De Bank van het Vaticaan zou zich niet hebben gehouden aan bepaalde Europese regels... die zijn bedoeld om witwassen tegen te gaan. Het farmaceutisch bedrijf Abbott schrapt bij het voormalige Solvay in Weesp ruim 500 banen. Dat is de helft van het aantal banen daar. De hele onderzoeksafdeling wordt opgeheven, alleen de productie van vaccins blijft bestaan. De Amerikaanse Abbott kocht het bedrijf begin dit jaar. Doorverkoop mislukte en nu willen de Amerikanen het op laten gaan in het moederbedrijf. Het weer morgen is mistig, daarna opnieuw vrij zonnig en overal droog. Middagtemperatuur 19 tot 23 graden. Donderdag droog, maar overwegend bewolkt. Smiddags wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het N In cirkel Zandvoort.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhits. Dit is de zomer van ZFM met nu in Zandvoortse zaken. Zaken. En ik ben vandaag op bezoek bij Plony Jansen van Plonis Haarwinkel op de Kosterstraat. Welk nummer is het hier in de Kosterstraat? 13a. Ja, 13a. En je hebt een, een soort kapperszaak, kan ja. ik eigenlijk zeggen, hè? Ik heb een kapsalon, ja. Maar ik verkoop ook de verf en de permanent vloeistof en speciaal nioxins, shampoos en producten voor mensen met psoriasis en huidproblemen, zeg maar. Oh, dus dat is wel iets specialistisch. Ja, dat, is wel uh, wel hoe, dat is een speciaal merk noem ja, je? Oh, okay. Ja, Nioxin heet. oké. En dat is dan is de huid gevoeliger van die mensen misschien? Ja, die psoriasis of uh, allergisch zijn of zo, dan kun je heel vaak wel tegen Nioxin. Dus uh, ik heb er zelf heel veel baan mee. Ja? Heel fijn, ja. Oh, geweldig. Ja. En jij ja, verkoopt ook veel dat aan de mensen ja. in Zandvoort? Ja. Die, er, die hebben er ook wel baat bij, die zijn er ja, wel blij mee ja, ja, waarschijnlijk. Ja, ja. Oh, wat fijn. En wat voor soort producten verkoop je nog meer? Andere soorten uh, productlijnen misschien? Ja, van uh, American Crew, dat is de mannenlijn. Heel veel praten om mee te werken. En dan hebben we Kades en van shee van Farok. Dus... Ja, de, en de, wat voor spullen heb je daar allemaal van? Shampoos, conditioner... Ja, ja. En lakken, en waxen, en, en verzorgende producten, de maskers. Wat voor soort uh, cursus of opleiding heb je gedaan precies? De kapperschool vroeger, hè? Ja, Maar ja, dat is al 40 jaar geleden. Ja, <laughs> ja dat is al zo lang terug. Ja, ja. En uh, waar heb je die kapperschool toen gevolgd? Helemaal in Eindhoven. Ja, ja maar ja daar woon ik dus. Ja, daar kwam je vandaan. In de buurt, je hebt een ja. G, dus ja. je komt uit Eindhoven in de ja, buurt. ja echte Brabander, hè. En wat breng je hier in Zandvoort? Nou, dan moet je een weekend met je vriendin op vakantie in Zandvoort gaan. Dan blijf je hangen. <laughs> zo is en het zo ja. heb ik Leo Determan leren kennen. Ja. En uh, dat is vijf jaar geleden. Nou, en dat ging allemaal heel leuk. En toen heb ik, uh, ben ik gaan wonen hier, om te kijken of ik het echt fijn vond. En toen heb ik besloten... Uh, nou, om een jaar heb ik op en neer gegaan. Iedere dag, maar dat is te. En uh, toen heb ik besloten alles te verkopen daar. Ja. En toen was Jeff de Groot hier een hele mooie pandje aan het zetten. En ik was de eerste en ik mocht het huren van hem. Ja. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, het is een heel speciaal pand waar je ja. in zit. Ja. Ik zag dat hij heeft eigenlijk bovenop een soort Amsterdam geveltje. Ja. Ja. En hoe lang is, is dit pand al in de Kosterstraat? Dat is dus anderhalf jaar. Zo kort ja. maar gebouwd. Ja. Ja. Heel vroeger ja. schijnt het een swarma geweest te zijn. Hè? Ja. En, uh, maar er was bovenop nog niets. Nee. Dus ze heeft Jeff er allemaal opgezet. Oh. Ja, dus ik heb bovenop nog een ruimte. Ik weet alleen nog niet zo goed wat ik ermee aan moet. <laughs> <laughs> dus daar moeten we nog iets voor verzinnen. Ja. Dus er is nog plek om uit te breiden. Ja, maar ja, ik wil alleen blijven werken. Dus uh, ik weet niet. Nee, maar nee, kan, kan misschien, misschien nog andere kant op. Ja, of misschien ooit een meisje die voor zichzelf nagels wil beginnen. Ja. Een kinder kan boven. Die uh, heeft er een mooie ruimte voor. Ja, dat zou wel echt zijn. Even geweldig zijn hè om ja. nog uh, uit te breiden. Dat in ieder geval wel gebruikt wordt, want zo is ook jammer. Ja, dat is ja. zeker jammer. Ja. En dus voordat jij in dit pand kwam, was het al uh, een zwarme zaak? Ja, dat is heel, het heeft heel lang niet geweest. Oh. Want toen wij gingen kijken, ik zag het, ik had toen mijn salon nog in gegeven. En toen gingen we, had ik gezien op internet. En toen mochten we s'avonds s avonds ook meteen gaan kijken met de makelaar. En Leo die snapte al helemaal niet waar het was. Mm -hmm. Dus wij hier naar hier naartoe. En toen stond het er ook helemaal niet. Het moest al gebouwd worden? Ja, het moest ja. al gebouwd worden. Oh, wat een ja. ja. En in mei is Jeff daarmee begonnen. Hm. En in november heb ik de sleutel gekregen. Ja. Ja. Geweldig. Ja. Zo snel is het ja, gedaan. Ja, dat is wel heel erg leuk. Ja. En uh, je hebt altijd eigen zaak gehad, maar dan ja. dus ergens anders? Ja, in Eindhoven. In... Oh, in Geemart. Ja. ja. En uh, eerst heb ik altijd in Eindhoven gewerkt voor een baas. En toen werd ik veertig Ik denk, kan ik voor mezelf aan de slag. Ja. En dan heb ik twaalf en een half jaar in Geemart een kapsalon gehad. En nu nog hier. Dus je bent wel een ondernemer type, ja. dat je zelf ja. uh, eigen zaak wil beginnen, hè? ja. ja. Wat leuk. En dan ja. op je veertigste nog. Dat is ja, leuk ja, dat om te horen. Want veel mensen die willen wel eens wat anders. Ja. Maar de stap is soms te hoog uh, hey, om uh, te beginnen. Ja. Wat maakte jou uh, ja, dat jij dat dan toch nog deed? Nou, mijn bazin verongelukte toen. Ja. En haar vriend ging dan mee verder. Ik was daar bedrijfsleister. Maar... Die vriend die snapte het hele systeem niet, hij was geen, geen kapper... dus ik mm -hmm. moest heel lang op mijn producten wachten en zo. Ja. En toen had ik er zo de balen van, toen heb ik de stap gezet. Ja. En toen dacht ik, had ik dan maar eerder gedaan. <laughs> ja. Ja. Maar er komt wel heel veel bij kijken. Dit is ook een programma voor de startende ondernemer. Wat komt er wel niet allemaal bij kijken voordat je dan inderdaad echt kan beginnen? Je moet een pand zoeken, Nou, dat ja. had je ja. dan uh, vrij snel ja. voor elkaar... Maar ja, je moet toch heel wat andere dingen regelen, misschien. Wat moest je nog wel regelen? Ja, je gaat naar de Kamer van Koophandel en achter gaat allemaal vanzelf dan. Ja, Als het nou, begint precies. te lopen, dan, dan komt het helemaal goed. Ja, de stap voor stap ja. en dat lukt allemaal ja. wel. Ja. Dus je ging naar de Kamer van Koophandel je inschrijven ja. en dan kan je misschien een boekhouder zoeken. Ja, ja, ja, ja. En ik heb veel mensen om me heen gehad die zelf al zaken hadden. Dus oh. daar krijg je dan goede tips van. En... Nee, dat gaat eigenlijk heel makkelijk. Ja. Als je het per se wil, dan kun je het. Ja, nou kijk eens. Dus <laughs> meiden doen. Dat is het advies aan de beginnende ondernemer. Doen, gewoon stappen zetten. en ja. stap voor stap. Niet belangrijk. Nee. En Hoe ben je ja, hier bekend geworden? Hoe maak je reclame bijvoorbeeld? Hoe ja, krijg wij je een in, klantenkring? We hebben in het begin hebben we uh, advertenties gezet natuurlijk. Mm. En... Uh, wij hebben een stamkroegje hier in Zandvoort, en dat is Laurel en Hardy. Okay. En die, die zijn hier naartoe gekomen en zo gaat het heel snel mond-op-mond -mond reclame. Mm. Ja, dat is gewoon heel leuk. Ja, en ik vind het ook heel, heel leuk. leuk dat echt mensen hier naartoe komen. Ja, gewoon heel gezellige mensen heb ik ook allemaal. Ja. Ja. Je hebt veel leuke contacten. Ja, ja, echt. Heel dus het begint leuk. bij kennis eigenlijk, dus eigenlijk ja. mond tot mond reclame. Ja. ja, dat is het beste. Maar juist is met alles. hè? Je kunt zoveel advertenties zetten, maar ja, uiteindelijk moeten we je toch laten zien, natuurlijk. Ja, ja. ja, Van de een naar de ander. En uh, ja, het is uh, uh, niet een hele supergrote winkel, nee, nee. maar het is genoeg voor één persoon om hier te werken. Want ja. hoeveel mensen kan je tegelijk, zeg maar, in Twee. de kapsalon herbergen? Twee. Twee mensen. Ja. Bijvoorbeeld eentje knippen, wacht er eentje met verf. Ik heb een paar klanten die moeten watergolven, die gaan onder de kap. Kan ik iemand knippen ondertussen? En mm -hmm. nou, zo is het heel relaxed allemaal. Ook. Ja, dat heeft ook wel vrijheid natuurlijk. Ja, Als je ja. zelfstandig alleen werkt, dat je dat zelf kan indelen. Ja. Je tijd en hoe je met, met klanten omgaat en zo. Wat vind jij het voordeel van alleen werken? Nou, ik heb dus eerder altijd vier meiden in dienst gehad. Mm -hmm. Maar het is, um, ja, maar ik, het voordeel... Het heeft Kijk, als ik nu even weg wil, dan kan het natuurlijk niet. Nee. Maar het is veel rustiger werken. Je hebt niet alles aan je hoofd. Het, het is heel duur personeel natuurlijk. Ja, ook. Ja, ja. Dus ik vind het, ik hou het eens op alleen werken. Ja. Ja. ja, het pand leent zich daar heel goed voor, ja, hè? Precies, passend. Je moet niet met een paar mensen werken, want nee. eh, dan loop je elkaar in de weg natuurlijk. Ja. Dus, eh, nee, dat is zo mooi. Ja, dus je hebt het wel heel leuk uh, bedacht voor jezelf. Rise and shine. Come on, let's roll.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 Ik ben Zaken, Henny van Petergem. En vandaag spreek ik met Plony Jansen van Plonis Haarwinkel op de Kosterstraat. Plony, kan je vertellen, je hebt zoveel ervaring in het kapperswezen. Wat was bij jou het grappigste wat je ooit hebt meegemaakt in het werken? Wat ik heel erg mooi vond in de salon in Gemert was... Nou, ik ben altijd, heb ik hier ook vrij laag met mijn prijzen. Maar dan, dat iedereen naar binnen durft te lopen. Ja. Dat vind ik zelf het mooiste. En dat was dan in Gemert, Daar zat een oud dametje langs een punkert. Lekker met elkaar te kletsen. Mm. En dat heb ik zoiets vind ik altijd heel mooi. Dat gewoon heel verschillende mensen. Ja. Gewoon lekker binnenkomen. En niet omdat de prijzen zo hoog zijn, niet kan ofzo. zo. Nee. Dus iedereen die, het is voor het is iedereen aalwaard ja, om hier geknipt te worden, de. zeg maar. Ja. En uh, wat zijn de, ongeveer de prijzen, als ik vraag? Nou, alleen, alleen knippen kost 20,50. Mm -hmm. Wassen knippen 25,50. Verven 32,50, kort haar. En dan gaat dat van af wat je allemaal wil. En, dus... Ja, dat is Redelijk, een toch uh, betaalbare prijs. Ja, allemaal. Dus je kan inderdaad jong en oud ja. uh, een bezoekje ja. brengen. Ja. Ja. En wat is uh, de regelmatige bezoek van de klanten? Dus, uh, want de vrouwen vinden het heerlijk om bij de kapper te zitten. Uh, hoorde ik altijd tenminste. Ja. Het, ja. <laughs> ik kon er niet zo vaak. Ik hou er niet zo van, eerlijk gezegd, maar dat hoor ik altijd van mijn vriendinnen. Ja. Maar wat is nou uh, normaal. Uh, uh, periode, dus één keer in de twee maanden, drie maanden, ja. vier maanden, of hangt dat helemaal van het kapsel af? Nou, ook van het kapsel, maar als je knipt en verft is het toch wel om de vijf, zes weken. Ja. En sommige mensen hebben de pech dat haar heel hard groeit, dan is het wel eens drie, vier weken. Ja, dan moet het heel ja. snel hè. Ja, want het is natuurlijk, als je je haar gaat verven, dan moet je het goed doen of niet. Ja, dat is waar. En niet met een lopen, uh -huh. alsjeblieft. Ja. <laughs> Ja, dat vinden mensen nog wel eens lastig. Ja, hè? Ja. En nou heb ik zelf ook van dat hele lange is heel kort haar gehad. En ik dacht dat is juist heel makkelijk met nee, zwemmen. Nee, nee, nee. Hè? Maar wat bleek nou? Veel meer werk. Het is veel meer werk. En ja, Kan je dat een beetje uitleggen van wat moet er dan allemaal anders gebeuren dan? Ja, als je kort haar hebt en je doet er helemaal niets aan. Ja, dan zit het helemaal plat, dan ziet het niet mooi uit. Je moet het echt een beetje product erin doen. En dan, jij met je lange haar, je pakt een staart en het is klaar. Ja. Dat is het verschil. Ja, dat heb ik ja. toen dus aan de lijf vorm ja. Toen dacht ik, nou, ik laat dat nu maar weer even groeien. En dan moet je <laughs> natuurlijk toch af en toe nog weer even millimeteren ja. of minderen. Ja. Om het weer uh, goed te laten groeien. Want is het zo dat als je het knipt, dat het dan weer sneller groeit? Of is het nee, een fabeltje? Nee, nee, nee, dat is een fabeltje. Oh, nee. dat is het is zo. wel zo, als je lang haar hebt en je hebt hele dunne punten erin, mm -hmm. dan krijgt het haar geen zuurstof meer. En dan ja. wordt het dorrig en zo. Ja. Dus je, het is wel belangrijk dat je af en toe de punten knipt. Maar het is niet zo dat je, als je kort haar uh, knipt, het haar dan gaat groeien of zo. Hmm. Of wat ze vroeger zeiden bij baby's scheren dat ze krulhaart terugkrijgen. Dus dat uh, gaat niet op te vliegen. Nee, nee. Dat, nee, dat is ook weer zo. Ja. En uh, krullen, kinderen die met krullen geboren worden en die worden eruit geknipt. Uh, kan dat, nou, dat, dat? Dat ze dan nooit meer terugkomen? Ja, maar dat ligt dan niet aan het knippen. Oh, waar Nee, aan? nee dan, ligt gewoon, dan is die krul weg. Ja. Nee. Wat, wat gebeurt er bij die kleine kindjes van een hele fijne haar zodat die puntjes krullen. Ja. En die inderdaad knipt en dan vaak niet meer krullen. Maar die kinderen hebben wel vaak als ze ouder worden, overgangperiode, dat ze weer krul krijgen. Dat oh, kan wel. Ja. ja. Want het zit toch een beetje in je dan. Ja, dat is, dat is de ins en outs van het kappersvak. Ja. Heb je ja. veel kinderen ook geknipt ik in de, heb de ook praktijk? Heel veel ja leuk, ja. want dat lijkt me nog niet makkelijk hè Het nee, is moeilijker als een uh, volwassen persoon hoor, wil je het 100 goed kunnen, kunnen ja. doen. want zij zien een kapper misschien wel als een soort tandarts van ja, dat ja, moet ja. weer gebeuren en ja. ze zitten niet stil. Ja. Wat zijn daar voor de trucjes die je nou, toepast? Je heel rustig blijven en heel aardig doen en een beetje wat krentjes en een lolly doet wel eens wonderen. En de moeder niet te dicht in de buurt, nee. dat gaat vaak ook beter. Maar verder heb je ja, Je moet er gewoon heel rustig mee omgaan. Ja. En als ze echt niet willen, ook niet doen. Want mm -hmm. ze worden steeds banger. Ja, dat is niet belangrijk. Ja, en dat komt vanzelf wel een keer. Mm -hmm. En als je zelf naar de kapper gaat meenemen. Dat ze het zien dat er niks engs gebeurt. Maar niet zo even in die stoel knallen en dan... Uh, nee, dat moet je ook niet doen. Dat is hier Ja. ja. Now, hey, hey, hey, the world goes around without even a sound, and it looks like the summer is over. The summer is over. The Die nog wat tips kunnen gebruiken voor het haar. Je hebt speciale producten, zag ik. Waarom heb je speciaal deze productlijn gekozen? De Nioxin heb ik, heb ik gekozen, heb ik heel lang naar gezocht voordat ik het ontdekte. Omdat ik zelf heel erg allergisch ben. Aha. Ja. En daarom heb ik Nioxin ook. Maar dat hebben, dat is echt, daar heb je heel veel baat bij. Ja. En wat voor allergie heb je het dan over? Ik, heb, ik ben bijvoorbeeld zelf uh, voor bepaalde stoffen. Allergisch. Wat heel vaak in producten zit, wat houdbaarheid, uh, stofje uh, ja, ik weet zo ook allemaal niet uit mijn hoofd. Maar, uh, heel veel mensen als ze schuim gebruiken bijvoorbeeld, dat ze jeuk krijgen, nou, dat is eigenlijk al een allerg allergische reactie. Ja. Dus daar moet je dan voor jezelf allemaal achter zien te komen. Ja, en dan heb jij eigenlijk alles al uh, hier uh, ja. kant en klaar hè, om te verkopen. Ja. Dat is wel heel ideaal dat het zo te halen is hier. Want dat ja. heeft niet elke kapperszaak, eh, neem ik ja. aan deze merken ja. ook, hè? Dat is maar wel is heel bijzonder. Ja, heel speciaal. Hè. Ja. Nou, las ik ook wel eens dat er wel producten bestaan die in de haarwortel werken. Dat je dat moet inmasseren en zo. Ja. Ja. Is dat, dat echt dat, met, dat dat werkt? Met uh, als je chemo hebt gehad en zo, dan heb je toch die medicijnen zitten in de haarzakjes ook, hè? En als je daarvoor al begint... met naioxin, voordat je de chemo bijvoorbeeld... nou noem ik iets, ook iets heel engs op... Mm -hmm. maar daarvoor... dan hou je zoveel mogelijk... die haarzakjes schoon... en dat wil niet zeggen dat je haar dan niet uitvalt... maar wel sneller terugkrijgt. Ja. Omdat je toch... Mm -hmm. en ook als je haar eraf is... blijven doen met die nioxin, dan ja, dat je het schoon houdt. Ja. En blijft. Dus die medicijnen die krijgen ook ja. in de haarzakjes... waardoor de haren dus uitvallen... Ja. En dat, dat shampoo gebruik is dus heel goed. Ja, dat, dat helpt in ieder geval mee en wonderproducten heeft niemand. Nee, want dat hoor je nee. wel eens van kale nee, mannen, nee, die smeren er van alles nee, op en dat schijnt ja. heel duur te zijn. Maar het ja. uh, is nee. niet echt dat het bestaat dat nee. dat gaat groeien. Dat, dat is er echt niet. Dat trappen we echt niet in. Dan zetten we een pruikje op als we willen. <laughs> Verkoop je ook pruiken dan? Nee, nee. <laughs> dat niet, dat zou kunnen. Ja. Doe je ook iets met hair extensions? Extensions zetten we wel. Oh ja. En dat doe ik dan met ringetjes zetten. Die kun je dan twee keer gebruiken. Hm. Dat is dan het voordeel. Eerder had ik altijd kreetlengs. Maar toen kwam dit op de markt. Nou, dat, vind ik, dat is veel mooier omdat je het een keer kunt hergebruiken. Ja, kan je vertellen, wat is het verschil kreetlengs, zeg maar, ook Het merk is een er... oh, ja. Wordt er wordt ja. warmte erin gezet ja. met een bondingje, Dus die zit echt vast met die bonding. En met dat ringetje, dan hoef je dat ringetje maar op te maken. En dan kun je hem er uitschuiven. Dus je kunt hem oh. ook weer opnieuw gebruiken. Ja. En dan kun je met die andere niet. Oh, Oké, okay. dus dat is dus wel ja. een heel ander uh, procedé. Ja. Ja. En de, toen tegenwoordig veel dames dat? Van nou, die extensions? Ik, het is niet, ik heb een paar klanten daarvoor. Maar het is niet zo dat ik hier de hele dag sta te doen. En het is ook heel... Uh, ja, het is uh, kostbaar, heb ik ja, begrepen. Ja. Want is het echt zo dat het uh, haar is van bijvoorbeeld Indiaanse vrouwen? Ja, het is een India, is een, er is een stam en die verkoopt het aan de kerk mm -hmm. voor hun geloof en, daar, en die kerk schenkt hun dan weer, ja, weet ik niet wat precies. En dan en wordt dan opgekocht en dan gaan hun helemaal bewerken. Ja, wat ik, ja. Ja, ik zag eens, uh, ik denk op tv dat ik het gezien heb, dat, dat, want Indiaanse vrouwen hebben allemaal donker haar. Ja. En dan werd dat heel blond bijvoorbeeld ja, ja, geverfd. Ja, ja. En dan kan je ja, hier dus blond kopen, ja, in die ja. zin, ja. om uh, in ja, je wel, eigen de, al blonde al haar te zetten Het haar is zo sterk, oh. dat dus veel sterker als ons haar. Daarom kunnen ze er allemaal mee doen. Oh, het is een heel ja. ander soort uh, structuur, ja, het, het haar. het is veel sterk, veel harder ook. Oh, ja. Oh, dat wist ik niet. Ja. Dat zit in de, ja, cultuur of hoe noem je ja, dat, in ja. de... DNA van ja, de Indiaanse mensen door, ja. misschien. Oh, dus daarom is het ook zo geliefd. Ja. ja, bijzonder. En waar wordt dat allemaal dan in die kleuren geverfd en, en uh, verhandeld? Allemaal, uh... oh, allemaal ver weg. Ja. Want Capix, hè, wat ik heb, die, dat komt uit Turkije, daar doen ze dat dan. Dat wordt helemaal bewerkt en zo. En Waar Grindeleng zit, dat weet ik nog niet eens precies. Want dat, dat is eigenlijk een hele handel rondom ja, ja. haar. Omdat ja. in het westen is er ja. dus veel vraag daarnaar. Zo iemand als bijvoorbeeld Patricia Pai. Ja. Denk ik altijd, nou die vrouw is toch al wat ouder in mijn ja, gedachten. Die hè? zit onder de extensions. <laughs> <laughs> en die was eerst heel ja. zwart, nu is ze weer heel ja. blond. Ik ja. denk, hoe doet ze dat allemaal dan? Ja. Ja. Maar daar heb je dus een goede kapper voor nodig. En dan ziet het er ook nog natuurlijk ja. uit. Ja, het is wel mooi haar. Hè? Ja, het ziet er prachtig ja, uit. Ja. Het ziet er zeker mooi uit. En als, je het goed, als het goed gedaan wordt, dan zie je het ook niet. Ja. En om door hoeveel tijd moet dat dan uh, weer uh, ja, dat veranderd, weet je, vernieuwd? Een beetje aan hoe hard het haar groeit. Want meestal is het zo de drie maanden dat je het weer opnieuw moet zetten. Want het gaat groeien en dan gaat het hangen. Ja. En dan komt het tussen de andere haren door, dus dat is niet de bedoeling. Nee, dat moet weer ja. goed geworden. Nou, hartelijk bedankt voor het interessante interview. En we wensen je heel veel uh, succes met je zaak. We hebben altijd aan het eind van het programma nog één uh, vraag. Dat is de shout-out. En dat is uh, de vraag van waarom zouden we nu hier speciaal naar de kapper gaan? Waarom je bij mij naar de kapper gaat? Nou, laten we de gezelligheid noemen. Huh? Ja, dat is een goede. Ja. Nou, heel hartelijk bedankt. Heel veel dankjewel. succes. Dankjewel. You will stay with me in the morning. You only hold me when I sleep I was meant to tread the water But now I've gotten in too deep For every piece of me that wants you mm -hmm, Another piece backs away Bye. To the boogie line, treats and to the boogie line. King. Oh. Beat, a beat of a song, song, present in my head, my head like at listen to the beat. A beat of a song, song, buzzing in my head, my head like stand in the line. A winner keeps on fire the keep on on the cabinet booking. What matter with me? What matter with me? A play like a shaking in the that's of Song. I'm buzzing in my head, head head like a bomb. Don't listen to the beat, beat beat of a song. Song you're buzzing in my head, head head like a bomb. Don't just start to do the boogie like one big flop. Don't know about the soul, one habit, club. I sing my song and I'm a rocket, burning up with pure speed. To the beat, I feel the song. Song buzzing in my head, head like a bomb. down, listen to the beat. A bit of a song song, a present in my head, my head like a bum doll. of a song song, a in my head, my head listen to the beat, beat of a song song, a present in my head, my head like a bum But like Now we're standing alive with a king co 5 king co drive on the Japanese bucket. Het ritme, Het ritme van ZFM.